Yeshua terugkomt, is er eerst wat anders. En daar heb ik de afgelopen weken, maanden, vanaf de grote vakantie heel druk mee bezig geweest. En ik ben daar zo van onder de indruk dat, dat ik dag en nacht, 24 uur per dag aan het denken ben, aan het lezen ben, bestuderen. Heer, wat wilt u toch doorgeven aan uw volk? En voor eerst, voordat ik ga lezen, blaas ik op de shofar. Amen. Amen. Dat is niet omdat ik te laat ben met het feest Yom Teruba. Dat is ook niet omdat ik mezelf als een bezuin, misschien ook wel. Maar het is omdat wel zegt: blaas op de bezuin. Blaas in Sion, sla alarm, mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen. Ik vertel u, ik heb afgelopen weken heb ik gesidderd. Letterlijk. Ik stond te bibberen in mijn bed en ik wist niet wat mij overkwam. En ik zag de verschrikkelijke dingen die er staan te gebeuren. Want de dag van de Heer komt, ja het is nabij. We verlangen naar de komst van Yeshua. Maar voordat Yeshua terugkomt, komt eerst de dag des Heren. En de hele Bijbel spreekt daarover. Ik wil maar één tekst lezen, Isaiah 13. Om even te zien wat die dag des Heren nu werkelijk is. Maar er zijn zoveel teksten. En wij gaan door die dag des Heren. Maar gelukkig dat Yahweh ons ...veilig door deze benauwdheid van Jacob heen zal brengen. Isaiah vers 6 tot en met 13. Wee klaar, want de dag van de Heer is nabij. Als een verwoesting van de Almachtige komt hij. Lieve mensen, wij leven in een tijd dat u niet wilt weten hoe laat het is. Vroeger zei ik, het is vijf voor twaalf. Maar het is minstens één minuut voor twaalf. Het is zo dichtbij. En we beseffen niet hoe dichtbij de dag des Heren is. Als die dag komt. Nou, berg u maar. Tenzij tenzij, u de geboden van Jaweh doen en de getuigenis van Christus... Hebt, en dat u deel hebt gekregen aan het lichaam van Christus, dat u deel bent van Israël. Zullen we zo meteen zien. Daarom zullen alle handen slap worden, en elk hart van de sterveling zal wegsmelten. En zij zullen verschrikt worden, smarten en ween zullen hen aangrijpen... Ik sla een paar teksten over. Ik, ik lees een paar teksten de tussendoor. Verbijsterd zullen zij elkaar aanstaren. U zult niet weten wat er zal gebeuren als de dag des Heren aanbreekt. Vers 9, zie, die dag des Heren komt meedogenloos. Met een verbolgenheid en brandende toren. Hebben wij een God? Hebben wij een weer die een brandende toren heeft? Ja, de Bijbel zegt het. Lieve mensen, lees uw Bijbel en geloof alleen wat de Bijbel zegt. Er is vandaag een enorme grote misleiding. Over de hele wereld. En het doet mij zeer als, als vrienden, kennissen, familieleden... niet de kans hebben gehad om Yeshua te accepteren... als een persoonlijke verlossing en heiland. Vers 16... Hun kleine kinderen zullen verpletterd worden voor hun ogen. Hun huizen geplunderd en hun vrouwen verkracht. Lieve mensen, de dag des heren. Wat gebeurt er nou in die dag? Wat is er zo erg aan die dag? Hier wilt u niet zijn. Wij willen niet in die dag zijn. Wij willen niet in onze huizen zijn. Want onze huizen worden overvallen en beroofd. Er zal een anarchie zijn. Ieder voor zich. U zult beroofd worden. Kinderen zullen vermoord worden. Dat gebeurt vandaag al. Mensen moeten hun huis uitvluchten. Kijk maar naar Syrië. Kijk de beelden op tv. Het is al aanwezig. En het zal met een hele grote niveau, hoogte zal het gebracht worden. En dan opeens. Dan opeens dan komt hij als een dief in de nacht. En Paulus zegt, maar u wandelt in het licht. U weet de tijden en de gelegenheden. Wanneer hij als een dief in de nacht komt. Wij kunnen dat weten, wij weten wanneer hij komt. Die, die, die dag des heren. Dat is ontzettend belangrijk. En als heel Israël nu... Het, jaar, het sabbatjaar heeft uitgeroepen. De landen worden braakgelegd. Er wordt geld ingezameld om de boeren geld te geven... zodat ze verder kunnen leven. Dan denk ik dat volgend jaar... het kan bijna niet anders... een jubeljaar is. Reken maar terug. 1917. Dan 1967. De Zesdaagse oorlog... En dan komen we bij 2015. Elke 50ste, dus er zijn 49 sabbatjaren, en de 50ste, dan begint weer opnieuw, de eerste van een serie van 49 sabbatjaren. Maar de 50ste is een jubeljaar. En met nu, men zegt dat nu, al mocht het zo zijn dat het nu een sabbatjaar is, en dus ze noemen dat de dan krijgen we ook onze gelden terug, onze uh, uh, schulden, et cetera. Als, als ik u nu wat schuldig ben, moet ik het nu teruggeven. Dan moeten we een schone lijn met elkaar hebben. We moeten eerlijk in onze ogen elkaar kunnen aankijken... en we moeten rein, heilig voor de troon van de God verschijnen. Maar als je, stel voor, ik heb wat van je geleend... Maar ik heb het stuk gemaakt. Ik heb het niet durven te zeggen. Dan zou ik het dubbel moeten vergoeden. Maak uw leven op orde. Want de tijd is nabij. Terug naar Jowel. En de eerste vers was dat er een aankondiging is van de dag des Heren. En vers 2... Zegt nog, het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken. Ja, donkere wolken. En daarna kunt u een streep zetten in uw Bijbel. Want dan zegt Joël opeens iets wat er naast de dag of wat er in die dag gebeurt met het volk van Yahweh. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt... verspreidt zich een groot en machtig volk. Dus er gebeuren twee dingen in de dag des Heren. De aarde wordt verwoest. Jeruzalem wordt... Op dit moment in Jeruzalem Er is zoveel afgoderij. Yeshua kan nog niet terugkomen. Al die afgoderij moet weg. Dan pas kan hij terugkomen. Denk toch niet dat... Ja, werd toelaat dat hij midden in de afgoderij gaat wonen. Dat kan toch niet? In die dag des heren zal er iets gebeuren waar we niet bij willen zijn. En tijdelijk, voor die periode, zal er een volk zijn. Een groot en machtig volk zoals er niet geweest is van oude tijden af... en hierna niet meer zal zijn. Dus we spreken over een volk die in de laatste dagen... Heel groot is een schare die niemand tellen kan. Na de belofte van het verbond van Abraham, tel de sterren in de lucht. Zo groot zal uw volk zijn. Er zal een groot volk opstaan. Heel Israël. Wat er nu in Israël is, kunt u tellen. Ik kan tot zes miljoen tellen. Maar de grote schare die aan het einde komt, die kunnen we niet tellen. Zoveel. En hierna niet meer zal zijn jarenlang, van generatie op generatie, ervoor verteert een vuur, erachter verzenkt een vlam. Ervoor is een land als de Hof van Ede. Er is een groot volk en het doel is terug naar het Hof van Ede. Het land, het nieuwe koninkrijk. Wij verkondigen het koninkrijk van God. Zoals Yeshua heeft verkondigd, het koninkrijk van God. Wij verkondigen niet een lidmaatschap van een kerk. Wij verkondigen niet een, een doop en je bent daarna lid van een gemeente. Wij verkondigen het koninkrijk. Het koninkrijk komt eraan. Yeshua komt terug. Maar voordat dat er is, is er wat aan de hand. Is er een dag des heren. En dat zittert. En als we niet op tijd gereed... Bent u gereed? Voor de dag des heren. Weet u wat daar gebeurt? Heeft u uw tent al ingepakt? Heeft u uw rugzak ingepakt? Wie heeft zijn rugzak ingepakt? Eén, twee, een tent. Heeft u uw tent klaar? Heel goed. Waarom zegt Paulus? Laat je niet gek maken. Over de Sabbat. Dus nieuwe maan. Over de... Feesten van Yahweh, want ze zijn een schaduw van de werkelijke zaken. Volgens een paar weken vieren we Sukkot. En dan gaan we een week lang in een tent zitten. Lekker koud hier in Nederland. En we gaan een week lang in een tent zitten. Waarom? Omdat het een schaduw is wat straks werkelijkheid zal zijn voor het lichaam van Christus. Dat zegt Paulus. Alles is straks werkelijkheid. Dus ook Sukkot. Ja, maar dat zijn voor de Israëlieten die daar wonen in Israël. Ja, wat bent u dan? U bent toch ook Israëliet? U heeft dus toch ook in laten enten op de edele olijf? Romeinen 11. U bent toch ook deel van de olijfboom en de wortel... Die de sappen geeft. U heeft dus toch ook laten besnijden in uw hart. en de Tora in uw hart laten gaan. En straks zal het veel meer zijn. dan hoef ik u niet meer te leren. en een naaste hoeft u niet meer te leren. Maar Yahweh zelf zal door zijn ruwach de Tora in uw hart leren. Direct, zonder tussenkomst. Dat is het nieuwe koninkrijk. U heeft niet meer nodig dat een ander u leert. U leert uzelf. Direct in relatie met Vader Yahweh. Daar gaan we naartoe. Dat is het doel. Maar eerst moeten we daar wel komen. En door die verschrikkelijke tijd van Jacobs benauwdheid zullen we gaan. Wie of wat is die groot en machtige volk? Herkent u deze nog? Volgens mij was dat mijn eerste preek hier, 2011. Herinnert u dat nog? Ja. ja, sommigen wel. Heeft u een tablet of een iPhone? En als u een, een app downloadt, SkyEye, gratis. Wauw, gratis. En u zoekt met die app naar de sterrenbeeld, de maagd. Vigro, Vigro, Vigro. Dan ziet u de vrouw bekleed met de zon... De maan onder haar voeten en haar hoofd getooid met een kroon van twaalf sterren. En Johannes zag dit ook. Wanneer? Nu. Nu is de tijd. Want de laatste equinox is geweest en als we door de zon heen kijken, maar dan moet je op die tablet kijken, zie je aan de andere kant, zie je dit sterrenbeeld. En dat wordt elk jaar is dit hetzelfde. En Johannes lag daar, ik weet niet of hij op zijn rug lag, maar hij keek naar de hemel. En hij zag een groot teken, openbaringen 12. En hij zag een vrouw bekleed met de zon, de zon der gerechtigheid. De maan bij de voeten, een licht voor ons, een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. En twaalf sterren, heel Israël. En op dat moment dat hij dat zag in de hemel, kreeg hij een visioen. We gaan naar openbaringen 12. En hij kreeg twee visioenen op dat moment, eigenlijk drie. De eerste visioen die hij kreeg was dat de vrouw zwanger was geworden van een mannelijk kind. En de mannelijk kind ging toen naar de vader. Nou, we weten iedereen wat, wie hij of wat hij is. Dat is Yeshua. Dat was de eerste komst van Yeshua. Daarna kreeg Johannes een tweede visioen. Vanaf vers 6. En de vrouw, nog steeds diezelfde vrouw. En ik hoop dat we het met elkaar één zijn. De vrouw is Israël. Er is maar één vrouw in de Bijbel. Nee, eigenlijk twee. De vrouw Israël. En die andere vrouw die, zat, die zit op de beest. Gekleed in purper. Dat kunt u verder oplezen. En voor de rest is er geen andere vrouw. De vrouw, die heeft het verbond, de ketuba, op de berg Horeb in de woestijn, in woestijn ontvangen. Daar ging Yahweh een relatie aan met de vrouw. In wezen was dat een huwelijksverbond. Dat Mozes de Torah gaf. Dat is een ketuba, dat is het huwelijksverbond. Dat zijn de instructies van Yahweh. Ga je hiermee akkoord? En heel het volk zei, alles wat u zegt, dat zullen wij doen. Ja. Dus, er was feest. Ja, we was getrouwd met de vrouw. Helaas, wat een moeite was het om de regels van de Torah te onderhouden. En heel het volk zondigde, nog niet in de woestijn, want... We weten, Caleb en Jozua kwamen wel in het beloofde land. Maar de eerste generatie, hoofdzakelijk, kwam niet het beloofde land in. Omdat zij de geboden, de beloften, verbraken. Ze waren ongehoorzaam. En ja, wat else? Ze kwamen niet in. Heel jammer, Jozua wel. Later, met koning Salomo, zondigde heel het volk. En daarom staat er in de Bijbel, iedereen heeft gezondigd, Niemand uitgesloten. En toen was het verbond totaal verbroken. Nou, de vrouw werd opgesplitst in twee groepen. Zoals je weet, het huis Juda en het huis Israël. Of anders gezegd, het huis Ephraim. Herobium, de zoon van Salomo, kreeg Juda en woonde in het zuiden van Israël... En Jerobium, Jerobeum of Jerobium, dat was een Ephraimiet, die kreeg het huis Israël, de tien overige stammen, en die ging in het noorden van Israël wonen. En door de Syriërs werd heel Israël, de tien stammen, verspreid over de volkeren tot op de dag van vandaag. En het huis Juda ging in ballingschap naar Babylonië keerden weer terug. En in 70 na Christus werden ze nog een keer in ballingschap gebracht... door de Romeinen en verspreid over de wereld. En sinds 1948 zijn ze weer terug. Gedeeltelijk, niet allemaal. Gedeeltelijk. En natuurlijk zijn er ook een aantal uit het huis israël Efrim terug nu in de staat Israël. U moet heel goed onderscheiden, we hebben de staat Israël... en we hebben het volk Israël... De vrouw. En wij maken deel uit van het volk Israël. Misschien weet u dat nog niet. Misschien hoort u bij een van de tien verloren stammen. Maar u weet dat nog niet. Want de complete identiteit van Israël is weg. Zegt de Bijbel. En het komt pas terug. Straks in die tijd van benauwdheid. Want dan komt u voor het aangezicht, er zal een relatie zijn, één op één... en er zal recht worden gesproken, net als in de woestijn van Sinei. dat Yahweh kwam op de berg en sprak recht tot het volk. Dat zullen wij letterlijk zo meemaken. Paulus zegt, wat in het verleden is gebeurd in de woestijn... zal zich herhalen en het is voor ons als een voorbeeld... Voor ons als een voorbeeld. Voor degene die aan het einde zullen leven. En ik weet niet uit welke stam u komt. Ik weet het ook niet van mezelf. En als wij niet uit een van de tien stammen komen. Helemaal niet erg. Helemaal geen probleem. U kunt als een metgezel meegaan met Juda. Of als een metgezel met Evrim. Want alle metgestellen. Er is geen onderscheid. U zult ook helemaal volledig gezien worden als Israël. Dat was toen al in de tijd van Mozes. Zelfs Egyptenaren gingen mee met Mozes. En ze werden niet meer Egyptenaren genoemd. Nee, ze werden Israël genoemd. En Egypte is nu de wereld. En als iemand uit de wereld zijn leven geeft aan Yeshua en hem volgt, is hij voor in de ogen van Yahweh zijn kind, zijn vrouw, zijn volle zoon of dochter. En voor hem is dat Israël. Dat is echt waar. Dat is het volk Israël. En in de laatste dagen is er een overblijfsel. De overige van haar nageslacht. Die de geboden van Yahweh doen. En het getuigenis van Jezus Yeshua hebben. Vers 29. En dat bent U. Dus daarom weet ik dat wij bij de vrouw horen. Daarom weet ik dat wij bij Israël horen. Vers 6. En de vrouw vluchtte naar de woestijn... waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was... opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Wat gelijk staat aan 3,5 jaar, een tijd, tijden en een halve tijd wat gelijk staat aan 42 maanden, een tijd van benauwdheid, de tijd van de dag des Heren. Dus tijdens de dag des Heren, als de wereld in puin ligt, als er anarchie is in de steden, zorg dat u de steden verlaat, helaas moet u uw huis, uw auto, uw rijkdommen achter u laten, want wij gaan de woestijn in. Ja, niets aan te doen, kunt u niet meenemen. Misschien kunt u nog net auto rijden, maar als een EMP is geweest is, kunt u ook niet meer auto rijden. Alle elektronica doet het niet meer. En trouwens, waar moet u benzine tanken? Het is een verschrikkelijke tijd. Wat u niet wilt weten wat er nog nooit is geweest, zegt Joshua. En ook nooit meer zal komen. Maar in die tijd is de laatste generatie van de vrouw... Naar de woestijn. Ja, welke woestijn? Ezekiel zegt... Ezekiel 20 vers 30... Die zegt waar de woestijn is. Waar we naartoe gaan. Ezekiel 20... Lees ik even vanaf vers 33. waar ik leef, spreekt Yahweh... Elohim, voorwaar met de sterke hand... Met uitgestrekte arm en met uitgestoorte grimmigheid zal ik over u regeren. Ik zal u uit de volken leiden en u bijeenbrengen uit de landen waaronder u verspreid bent. Hier is de grote exodus uit de landen, uit de vier hoeken van de aarde. Met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestoorte grimmigheid. Dat is de tijd van... De dag des Heren, de grimmigheid is daar aanwezig. Vervolgens zal ik u brengen in de woestijn van de volken. Dat is niet de Sinaï-woestijn, dat is de woestijn van Zand. Dit is de woestijn van de volken. Wat is dat, de woestijn van de volken? Waar zijn de volken? Hier, overal. Over de hele wereld. Amerika, Zuid-Afrika. Daar zijn de volken. Dus waar is de woestijn? Hier, in de wereld, overal. Maar niet daar waar de dag des heren aanwezig is. In de zin van enorme vernietiging. Niet in de steden. Maar wij zullen geleid worden en op aardensvleugels weggebracht worden, naar onze plek. En onze plek is in de woestijn, in de volken. Uiteindelijk gaan we terug naar Israël. Maar er staat, het duurt misschien 1260 dagen. Dus er is een reis van 1260 dagen. En waarschijnlijk, want Yeshua zegt, als ik die tijd niet inkoort... dan is er geen leven meer over... Dus waarschijnlijk zal die tijd worden ingekoord. En hoeveel het is, dat weet niemand. Dat kan een maand zijn, dat kan een jaar zijn. Ik hoop dat het 2,5 jaar is... dat we nog maar een jaartje hoeven te kamperen. Dat zou mooi zijn. Zij die in de staat Israël wonen... voor hen geldt hetzelfde. Hè? Zij zullen ook naar de woestijn de volken moeten gaan. Naar een plek waar ze veilig zijn. Want reken maar dat Israël... Flink op zijn donder krijgt, de staat. De, de, ja, ik ben daar geweest en natuurlijk er is vrede. Ja, niet in het zuiden, maar in het noorden, meer van Galilea, leven de Arabieren gewoon onder de Judeërs. Ja, gewoon vrede, niks aan de hand. Maar de vrede van Yahweh is iets heel anders. Het heeft te maken met het verbond, zegt Ezege. Zo, so, wij gaan een grote exodus meemaken. Aan het einde. En wanneer begint hij? Dat is natuurlijk de grote vraag. Nou, wat zei ik in het begin? Wanneer verwachten we Yeshua terug? Heel snel. 2018, 2017, 2016, 2015. Dat is een hele grote puzzel. Ik zei al, als, als het werkelijk zou zijn dat dit een sabbatjaar is... Dan is het jaar daarop een jubeljaar. En een jubeljaar wil zeggen dat alles terug wordt gegeven. In de vorige jubeljaar was dat Jeruzalem weer in handen kwam van Israël, van de, Jude van de Judeërs. In daarvoor het jubeljaar werd de handtekening gezegd, gezet dat het land, de staat Israël, wordt teruggegeven aan Juda. En als volgend jaar, rond deze tijd, 2015, het nieuwe jubeljaar is. En dan 1260 dagen daarvoor, dan zijn we al te laat. Maar u ziet hoe dichtbij de dag des Heren is. En als u niet gereed bent, dan heeft u een probleem. En dat heeft mij doen laten sidderen. En niet alleen voor mijzelf, maar het verdriet wat ik om me heen zag. Op mijn werk zit ik te praten met mijn collega's. En ik vertel ze over het evangelie van het Koninkrijk. Met mijn studenten. Natuurlijk zeg ik dat niet in de klas. Dertig jaar geleden deed ik dat wel. Serieus. Toen was ik pas bekeerd. En in de klas begon ik met de Bijbel in mijn hand het evangelie te verkondigen in de, in de klas. Nee, maar dat, dat mocht nu. Het mag nu ook niet. Maar ik weet hoe je nou visjes uit moet zetten. Hoe je een visje moet vangen. Dan komt een student naar mij toe en die begint te vragen. Kijk. En dan heb ik de gelegenheid om te vertellen. Het is zo belangrijk, lieve mensen, dat we op een punt staan... Dat de dag des heren aanbreekt. U hoeft maar om u heen te kijken. Dat de tegenstander. Hij weet hoe laat het is. Hij weet dat zijn dagen bijna voorbij zijn. En hij doet alles. Hij gaat rond als een briesende leeuw. Hij zal kijken wie hij kan verslinden. Zelfs de gelovigen. Er is nooit zoveel misleiding op dit moment. Zelfs Yeshua waars, voordat hij begint te vertellen in Matthäus 24 over de laatste dingen van de einde, pas op dat u niet wordt misleid. En hoe groot is die misleiding? Nou, dat is, dat, dat is die derde openbaring die Johannes hier krijgt. En die zegt namelijk dat er een grote rivier uit de mond van de slang komt. Ja, wat is dat? Herinnert u? Yeshua was bij de put van de Samaritaanse vrouw. Als u mij gekend had, als u weet wie ik ben, dan had ik u gegeven levend water. En verderop zegt hij, stromen van levend water komt uit uw binnenste. Wij spreken stromen van levend water. Het woord van God. De slang, de tegenpartij, doet niets anders. Die spreekt ook water. Rivieren vol met water. En het lijkt op het woord, maar het is het niet. Herinnert u hoe hij te werk ging? Wat is, was, was ook weer zijn strategie? Genesis 1 vers 3. Hij zei, weet je wel wat God gezegd hebt? Twijfel En wat zei hij daarna? Heeft God niet gezegd dat je van alle bomen niet mag eten? Heeft God dat gezegd? Nee, hij verdraait het woord. God heeft gezegd dat je alleen van één boom niet mag eten. En wat zei hij daarna? Gij zult zeker niet sterven. Is dat waar? Dus hij liegt ook nog. Hij is de leugenaar van de beginnen. En in de beproeving dat Yeshua na veertig dagen vast de woestijn ging, is het niets anders. Twijfel, woord verdraaien en liegen. Dat is zijn strategie. En ik zie dat er zoveel gelovigen vandaag de dag worden misleid. Daniel 7, vers 27. Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken. De Heilige van de Allerhoogste zal hij ten gronde richten. Is dat een profetie van Daniel? Ja, helaas wel. Helaas, vele zijn er geroepen, maar weinig zijn er uitverkoren. Het ligt aan uw persoonlijke intensiteit om ja weer te zoeken. En zijn, alleen zijn woord. Ik wil eigenlijk geen boeken meer lezen, ik wil alleen nog maar zijn woord leren. Zijn woord lezen, continu. Ik lees soms een hoofdstuk elke keer weer opnieuw. En elke keer zie ik weer wat nieuws. Elke keer openbaart, ja, we iets uit zijn woord. En straks in die Exodus van 1260 dagen zal het niet anders zijn. Dan zullen wij geleerd worden. En er zullen 144.000 leiders komen met een zalving van de Heer... Noem het 144.000 Mozesen of uh, Elia's. En we zullen onderwezen worden uit het woord van God. Uit de Torah. En overigens, de geest van Elia... in de kracht van Elia... die aan het einde zal komen... die is er al lang. Die is er al. U heeft al... Tientallen jaren, de laatste tien, twintig jaar, gehoord in de geest van Elia, in de kracht van Elia. Ga terug naar de Tora. Ga de Sabbat doen. Laat los de kerst, de pazen, ga de feesten doen. Heeft u dat niet gehoord? Zei Johannes dat ook, voordat Jezus als eerste kwam, Johannes de doper? Ja, ga terug naar het woord, bekeert u en laat u dopen. Dat, heb, dat hoor ik al 10, 20 jaar. We zitten midden in de geest en de kracht van de lia. We zitten midden in de laatste dagen. Maar er komt een dag des Heeren, een afrekening. Hij zal erop uitbepaald zijn de tijden en wetten te veranderen. Zie je wel, dat is die tegenstander. En hij, groepen heiligen, toch niet uitverkoren, zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd tijden en een halve tijd. Dat is diezelfde periode van ongeveer 3,5 jaar. En ik hoop dat die flink wordt ingekort. Vers 14. Dan gaan we terug naar openbaringen. En aan de vrouw werd twee vleugels gegeven van een grote arend. Twee vleugels van een grote arend gegeven. Opdat zij naar de woestijn zou vliegen. En Vleugels of vliegen in, in, in het woord betekent snel. Heeft u, als we een tijd geleden, peesdag gevierd met uw schoenen aan en de wandelstok in de hand? Schoenen aan, wandelstok. Zo moet u het feesten van Yahweh vieren. U moet klaar zijn, gereed zijn om te vertrekken. Want er komt een moment dat Yahweh roept, kom en nu moet je gaan. We weten de gelegenheden. Er zijn heel veel gelegenheden die de Bijbel ons geeft. Paulus zegt bijvoorbeeld, een van de gelegenheden is, als je hoort dat er gezegd wordt, vrede, vrede, er is veiligheid. En straks zult u horen, vanaf de hoofdplaats Jeruzalem, vanaf Israël, na de oorlogen, dat er een man op staat, een nieuwe wereldleider, een nieuwe wereldregering. En nu is het vrede. Voor iedereen is er veiligheid. Op dat moment, zegt Paulus, moet je vluchten. Dan begint de dag des heren. Yeshua zegt, als je de gruwel der verwoesting ziet staan in de heilige plaats. Dan. Wat is de gruwel der verwoesting? En in alle Bijbels staat de verwijzing verkeerd. U verwijst naar Daniel 9, vers 27, maar helaas, dat staat daar niet. Het staat in Daniel 7. Of de vertalers de Bijbel veranderd heeft, hebben, dat weet ik niet. Maar dat is niet de gruwel der verwoesting, want in Daniel 9, vers 27 wordt gesproken over Yeshua. Yeshua wordt halverwege de week gesneden. Waarom? Omdat hij het verbond herstelt... En drieënhalf week of dagen of jaar daarna werd het evangelie gebracht bij de heidenden. Bij het huis Israël. En daarmee is de 70 weken van Daniel vervuld. Maar in Daniel 7 zegt Daniel letterlijk wat de gruwel is. Wie de gruwel is. Dat is het vierde beest. Met de zeven koppen en de tien horens. En hij zegt wat hij doet. Hij vernietigt alles wat op zijn pad komt. Andere keer ga ik daarover praten. Maar wij moeten vliegen, wij moeten klaar zijn, wij moeten gereed zijn. Als die dag des heren aanbreekt en u heeft uw rugzak niet ingepakt... u heeft uw tent niet klaar, u heeft uw spulletjes niet bij elkaar... dan bent u te laat... Want als u dan nog moet inpakken, als u dan nog een tent moet kopen, bent u echt te laat. De reden waarom dit ons gegeven is, is omdat we ons moeten gereed maken. En in, in Jowel zegt: kom bij elkaar. verkondig een vastenaf en een vergadering en spreek dat met elkaar. Want het is beter als, als, als we met groep gaan, dan als je, dat, dat je in je uppie gaat. Want als je met een groep gaat, kan je elkaar helpen. Heb u naast te lief. Dat is een van de geboden. Mozes is de eerste die dit profiteerde. In Deuteronomium 30 zegt hij, ik zeg u dit tegen jullie die hier voor mij staan... En ik zeg ook tegen hen die hier niet staan. En dan wijst hij naar de laatste generatie. En dan zegt hij, als jullie de geboden niet doen... dan zullen jullie verspreid worden over de hele aarde, naar alle volken. Deut genoemd Is dat gebeurd? Ja. ja. Verderop zegt hij, en Yahweh zal u weer uit de vier hoeken de aarde weer verzamelen... Is dat gebeurd? Nog niet. Is wel bezig, maar straks gaat het helemaal gebeuren bij de wederkomst. Dan zal heel het volk Israël, het huis Juda en het huis Israël, Efrim, weer bij elkaar komen. Eén koning, één koninkrijk, één wet, één volk. En dit wordt bevestigd door Jesaja. En Jesaja zegt... In de tweede Exodus, ik denk: wat lees ik dat goed? In de twee, dus er zijn twee Exodussen. In de tweede Exodus enzovoort. Jeremia spreekt over die tweede Exodus. Ezekiel spreekt over die tweede. Staat allemaal. En Paulus bevestigt het. Yeshua bevestigt het. Johannes bevestigt het. Wat willen we nog meer? Als God zijn profeten stuurt en bevestigt de profetie van Mozes... en als hij apostelen stuurt en geeft daar onderwijs in... en hij zegt, leer van de eerste exodus... zodat wij het in de tweede exodus geen fouten hoeven te maken. Want reken maar dat het niet makkelijk is. Het is nog steeds Jacobs benauwdheid. En wanneer is Jacob Israël... Wanneer wordt Jacob Israël, als hij de hele nacht... de nacht verwijst naar de duisternis... tot de ochtend gestreden heeft tegen de Engelsheren... en hij overwon. Openbaringen 3. Hij die overwint, die zal gegeven worden... de kroon en de witte kleding. Wij moeten overwinnen wanneer als er die nacht is. Als er tien maagden zijn... Tien is de volheid, de menselijke volheid. En er zijn vijf wijze maagden. Er zijn vijf dwaze maagden. Vijf verwijzen naar de Torah. We hebben allemaal de Torah, maar er waren maar vijf die zich hadden voorbereid. Die hadden olie. En olie is het doen van de Torah in je leven. Want wij bereiden ons voor, door de feest te doen, zien wij de werkelijkheid. En alleen de vijf die zich hadden voorbereid, die kwamen het koninkrijk van God in. En de dwazen, helaas, de deur was dicht. De, de machthebbers van deze wereld weten ook heel goed wat er gebeurt. En de machthebbers is niet, maar is niet hetzelfde als de, als de vrouw, als, als het volk van God, als, als de kinderen van God. Zij weten, maar ze weten wel wat er gebeurt. Maar er komt op dit moment ontzettend veel informatie. En de informatie zie je ook in de filmindustrie... Met de films zoals Noach. Er komt uh, Left Behind komt volgende maand uit. Er komt de grote exodus komt uit. Maar verdraaid. Het woord is verdraaid. En laat je niet in met wat je in die film ziet. Ik vind het een prachtige film overigens. Noach. Maar het woord zegt helft wat anders. Het is Jahwe zelf die ons brengt naar onze plek in de woestijn... En Paulus zegt dat wat in het eerste Exodus gebeurt is, zal zich herhalen, als een voorbeeld. Dus hoogstwaarschijnlijk zal ook de Shekinah, de wolk van God ons leiden, de vuurkolom nas. Ja, ook Yeshua zal bij ons zijn. Ja, niet in de, in de lichamelijke, zoals hij dat nu is, maar in de wolk. Hij zal ons leiden, want overeenkomstig wat in de eerste exodus gebeurde, zal ook in de tweede. En hoe leidt God ons? Ja, door de wolk. En natuurlijk is het niet één groot volk op dat moment, dat kan niet. Want Nederland zal zijn eigen volkje hebben. Frankrijk, Duitsland, misschien Duitsland twee, Frankrijk ook misschien wat meer. Maar er zullen minstens 144.000 Groepje zijn. En dat betekent in de woestijn van de volken. God geeft 144.000 leiders. Van elke stam 24.000. Die zitten niet bij elkaar. Het heeft helemaal geen zin om 144.000 die gezalfd zijn met de glorie en de heerlijkheid van God. Om die bij elkaar te zitten. Het heeft helemaal geen zin. Er hoeft er maar één te zeggen. Kom, laat er vuur uit de hemel vallen. Je hoeft er maar één te zeggen. Dat gaan niet 144.000 tegelijk zeggen. Dat heeft helemaal geen zin. Dus wat doen die? Dat zullen waarschijnlijk de leiders zijn... die die groepen zal leiden... naar hun plek, naar hun bestemming. En uiteindelijk zullen de groepen steeds meer, groter worden. Ze zullen bij elkaar komen. Dus noem maar Nederland... In Groningen en Limburg komt bij elkaar. De groep wordt groter en groter. En na 1260 dagen komt de Heer. En dan is er één groot volk. Maar we gaan erop door. Want we moeten ons voorbereiden, lieve mensen. Remia 30 vers 7. Wee, want die dag is groot. Geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid van Jacob. Toch zal het daaruit verlost worden. Wij zullen... Daaruit verlost worden. Halleluja. Er is een plan. Yahweh heeft een plan. En het is zo'n meesterplan. Hoe is het mogelijk om te bedenken dat de aarde in de toren is. En in die toren, in die verschrikking, is daar een volk, een machtig volk... dat verlost wordt en bevrijd en geleid wordt. En met aardesvleugels naar een plek wordt. Ik vind het zo'n geweldig plan. Ik had dat niet zelf kunnen bedenken. Iedereen is bezig met zichzelf in, in de wereld om te overleven. Reken maar dat zij moeten overleven. En dat doen ze niet naar de supermarkt, want die is leeg. Nee, dat doen ze door elkaar te vermoorden om eten te kunnen krijgen. Zo'n erg zal het zijn. Je kunt het gewoon lezen. Het is een dag van verbolgenheid. Een dag van benauwdheid, van angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duister en donkerheid. En donkere wolken. Wij gaan door deze verdrukking heen. Alleen apart gezet. Heilig. Heilig betekent apart gezet. Onder leiding van Yahweh. En hij stuurt speciaal gezalfde personen... om daarin te begeleiden en te helpen. Jacobs benauwdheid... Openbaring, laatste dia. Openbaring 12, vers 17. En de draak werd boos op de vrouw en ging heen om de oorlog te voeren tegen de overige van haar nageslacht. De overige, dat is echt het laatste van het laatste. Dat is de laatste generatie van de vrouw. En wie is de vrouw? Allen, allen. Of je nou jood bent, griek, heiden of maakt niet uit. Als je de geboden van Yahweh doet en het getuigenis van Yeshua hebt en het getuigenis is de geest van profetie, dan hoor je hierbij. Dat is het visioen wat Johannes kreeg toen hij de vrouw zag, een teken in de hemel. Dit is de woorden die hij kreeg en hij schreef het op. En als je hierbij wilt horen, onderzoek je Bijbel, want er staat wat te gebeuren dit komend jaar. En je ziet het overal. God heeft ook tekenen gegeven aan de hemel. Zon, aan de zon, aan de maan, aan de sterren. Genesis zegt dat het zijn tekenen van wat? Van wat? Moediem. En dat betekent vaste tijden. God heeft vaste tijden. God heeft een plan en op zijn tijd gaat het gebeuren. En aan de tekenen kan je dat zien. Aan heel veel tekenen kan je het zien. Wij leven in die tijd. Amen.